gestopt Om thee te drinken. Nee. Ik ben ook niet van plan om ergens te gaan eten in zo'n zo zo zo loesmerig hotelletje. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Nee, wij gaan een echte ouderwetse picknick houden. Hè? Met een wit tafellaken op het gras en de picknickmand en vleespastijtjes en thee en limonade. En we hebben even zuurtjes mee en ijs en zandbutjes en lekkere hapjes, Koffiebroodjes, sarlakjes, koekjes, beschuitjes. Dat doen we dus. Ja, natuurlijk. Als we het doen, dan doen we het goed. Niemand van ons zal hoeven knoeien met een thermosfles slappe thee... en een paar magere sandwiches. Schattig. kijk, dat is nou precies wat er met dit land aan de hand is, nietwaar? We zijn mager en we denken mager. Mommy. We hebben de kunst om te leven grandioos verloren. Ook wij? Ja, ja, wij zijn volkomen vergeten... hoe wij van het leven moeten genieten. Roderick! Uh, mm. Oh, neem me niet kwalijk. Wat wil je zeggen? Wie doen allemaal aan die picknick mee? Wie? Wij? Uh, jij, ik, Roddy en Sheila. Uh, Jane brengt me naar oma, ja. Oh, ja. Ja, weet je, die spijskaart waaruit je net iets voordroeg. die lijkt mij nog meer geschikt voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Landbouw- en Voedselorganisatie. No, praat toch geen onzin, Jean. Nogmaals, als je iets wilt doen, dan moet je het goed doen. Ja. En ik zeg jou dit, hè. Een goede ouderwetse picknick is een luxe die aan het uitsterven is. En wij gaan die luxe weer in ere herstellen. Nou, dat hoeft toch niet zoveel geld te kosten? Zo, zo gaan wij dat doen ja zeker ja compleet met een duivenpastij en Zwitserse taart met duivenpastij mm. en Zwitserse taart ja en ook met um, uh, kom nou kom nou die dingen die gedraaide dingen hoe heet het ook weer uh, schuimgebakjes schuimgebakjes ja. en uh, dat andere hoe noemen ze dat ook weer die kunnen drinken mm. kom nou Herman uh, Rosé, weet je wel of weet je niet ik bedoel dat spul mm. we hebben met Kerstmis hebben we het nog gedronken De vin Rosé. ja ja en natuurlijk ook wat fruit nu aardbeienzappeltjes sinaasappeltjes, cakefruits en zo ja ja en zo mm. Klinkt niet erg enthousiast, Jean. Je hebt ook weer een van je aanvallen, Roderick. Aanvallen van wat? Aanvallen van luxueuze hoogmoedwaanzin en geldsmijterij. Hmm. Waar ter wereld moeten we al die dingen vandaan halen? We zullen natuurlijk zo in een en ander moeten kopen. Maar dat hoeft wel niet zo duur te zijn. En eh, wat de rest betreft... Jean, hè, jij kunt zulke heerlijke dingen bakken. Ja, ik zeg er nog tegen moeder, toch? Weet hoe ik wat ik zeg? Rodrik. Moeder zeg ik. Hm? Nou ja. ja, ik zei alleen maar... Roderick! Hm? Ja. <tus> nou ja. We zoeken wel tegen en ander bij elkaar. Juist. We zoeken wat vleespasteikjes bij elkaar... en wat sandwiches... en een thermosfles met thee... en dan gaan we een ouderwetse picknick houden. Ja, ja, ja, ja, ja. Zo zijn ze nou, hè, de vrouwen... Geen gevoel voor romantiek. Geen verbeeldingskracht. Goed, goed, goed. We hadden een beetje woorden... omdat de schuimgebakjes een tikkeltje vergruizeld waren. Maar dat was ook wel het enige. In elk geval hadden we onze picknick. Ja, een picknick met een staartje, dat wel. Zeg, hebt u wel eens een picknick met uw gezin gehouden? mannenbroeders? Onder ons gezegd, onder ons gezegd, niet doen. Het eerste wat u ontdekt is... Dat u geen picknickmand hebt. Een picknickmand, meneer? Ja, inderdaad. Uh, deze kant, uit, alstublieft. Ja, uh, die vangt naar u. Dank u. Ja. Oh, nou, dat is wel ja. ja. Zeg hè? Ja, dat nou. ja. wel Zo. Uh, wat denkt u van deze? Ja, kijk eens, ik bedoel zo'n zo echt oude picknickmand. weet u wel? Ja, ja. zeker, meneer. Ja. ja, die. Hele grote gezellige, he, Al een, een, een huis zo groot, ja, zo waren ze vroeger. Ach, ja, ja, dat waren die echte McCoys, meneer. De McCoys, ja! <laughs> Daar kon je nog letterlijk van alles in stoppen. Je McCoys, ja, ja, Ik weet nog maar goed, mijn, mijn vader had er ook een. He. Oh ja, meneer? Ja, wij hadden er vroeger thuis ook zo een. Uh, groot, fantastisch, Marco. En eerste klas kwaliteit. Ja, nee. ja, ja. Uh, mm, hebt u die niet? Nee, jammer genoeg niet. Dat uh, is uit de tijd, hè. Tijdig. Nee, meneer, de manden die we nu verkopen, die zijn allemaal van dit soort wat ze hier. Maar doen. je kunt er ook een heleboel in stoppen hoor: schotels, messen, lepels, thermosflessen. Af de hele uitrusting. Ja, ja. Ja, ze. ze zien er wel goed uit. Ja, vind niet? Ja, ja de, de hele uitrusting gaat er zitten. Ja. ja, ja, ja. Dat worden dan uh, drie thermosflessen. Een plastic grondzeil. Twee kampeerstoelen. Een vliegenmepper. Een spiritusbrander. Een altijd droge suikerpot. Eh, draagbare wasbak, heet waterkruik. Zonnebrillen. Een, twee, drie drie stuks. ja. Stukjes, ja. Uh, zakmes. Bijl. kompas, Vliegengaas. Uh, Vliegengaas, dank u. Voor de dienst. Uh, zonnebrandolie, een eerste hulp bij ongelukkendoos, en, Ja, twee dozen met insectenpoeder. <laughs> en de <picknickman, laughs> En De picknickmand, <laughs> dank u. Uh, dat was ik toch met de opvallbare pootjes? Dat niet? met die opvallbare. Uh, yes, ja. ja, ja. Dat wordt dan. Eens uh, ja, zegt u het maar niet hardop, meneer. Hè? Laten we liever de harde cijfers zien. Dat is dan de eerste etappe. De tweede is uitvinden waar het feest gehouden moet worden. Dat is nou net het plekje dat je moet hebben. Vier mijl buiten Harker aan de Iversenweg. Nou, je ziet het direct, want er is een klein bosje aan de linkerkant. Dan sprak ik de vorige week een snuiter en die vertelde me dat er zo'n heerlijk plekje moet zijn in de buurt van het Winstonmeer. En je hebt geen kampeervergunning oh, nodig. Ik weet wel waar ik graag heen zou gaan. Weet jij niet meer dat we langs dat korenveld reden toen we uit Durdenville terugkwamen? En er stond menig een klein wit huisje bovenop een huis. Vroeg mijn raad nou eens op en ga met de hele Bucks naar Abbey Castle. Het is daar ongelooflijk mooi. Ik heb de kaart er eens op nageslagen en de plaats die mij wel lijkt is Ilstree, weet je wel? Het ligt helemaal verscholen tussen de Berkenbos. Ik herinner me nog. Ja, het is wel jaren geleden hoor. Dat we ze picknick hielden in de buurt van Vijversbee. Oh, de zon scheen de lieve lange dag. En melk konden we krijgen. Zo bij de boer van de hand. Grilton Loch, daar moet je heen gaan. Ach, ik voel me even Hucker in Estate. We gaan naar Tappington Hill. Ga naar Inglesville. Ik zou zeggen, Knoxbury Moon. Loventon! Malby Prom. Mukesbury. Over's Green. Affe? U bent dus besloten naar Pamperbury Heath te gaan. De route zet u dan uit met vlaggetjes op de kaart. Tot zover dan de tweede etappe. En nu is het moment aangebroken om binnen te treden in het rijk van de astronomie, tijdsberekening, weerkunde en koffiedikkerij. Dit wordt de voornaamste etappe. Het vaststellen van de datum waarop de picknick zal worden gehouden. U doet dit aan de hand van het formule. Matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Met plaatselijk enige opklaring. Voor het binnenland enige lichte sneeuw. Sneeuw! Nou, dat zijn die man tenminste. Maar wat staat er in de krant? In de krant is hier... Alsjeblieft. Waar zijn nog die weerberichten? Ja, hier. Ja. Ja, ja. Voor de kustprovincies, periode van zonneschijn... afgewisseld met sneeuwstormen en enige regen. Hm. Zeg, hoe is het met het spit van je vader? Prima. Uitstekend. Dat klopt ook met die almanak hier. Want daar staat namelijk in dat elk zevende jaar... van elke zevende eeuw zeer bevorderlijk is voor zomersproeten... En bij een numerieke onderverdeling, indien u de som aftrekt van de dagen in de maand... ...gerekend van de datum van de laatste eclips, dan krijgt u de... Uh... Ja, wat krijgt u dan? Huh? Nee, nee, daar gaan ze ook niet verder op deur. Waarschijnlijk spit. In elk geval kunnen we rekenen dat we komende zaterdag goed weer zullen hebben. Hm, dat is dan opgelost. En zaterdag zien we wel weer verder. Het begint op maandag. U zorgt ervoor dat de wagen in orde is. Hè? Nagezien door een vakman. U weet wel kleinigheden van niet sluitende deuren en zo. Uh, verder reinigt u al de nieuwe thermosflessen en de borden in warm water. Oh ja, en uw vrouw strijkt het nieuwe tafellaken. De generale repetitie houdt u dan bij voorkeur op de donderdag in de eetkamer. Omdat ook zelfs de kinderen moeten weten hoe een tent moet worden opgezet. Dan is de zaterdag aangebroken. Papi? Pap, we wakker. Het is zaterdag. Ja. Paap. mami, hebben we een wakker? Wat oh, is er nou? Het is zaterdag. We gaan vandaag toch picknicken. Hmm? Picknick? Ja, huh? uh, uh, uh, yeah, het uh, is zaterdag. Hoe, hoe laat is het? Kijk, vijf uur. Oh, wat? Wat voor weer is het eigenlijk? Even moet kijken. Het bed uitspringen. Oh. Fantastisch, jongens. Jongens, kijk eens naar die zonneopgang. Vlug, vlug. Allemaal eruit. Nou, eens kijken. Vier borden. Vier schotels. Vier kopjes. Twee met thee, één met melk, klopt. En uh, ja, tien vier appels, vier bananen. Klopt, theelepeltjes met en vorken. En uh, de kampstoeltjes, ja. Klopt, verder, vliegen meppen. Oh, de zaklantaarn. zeil. Uh, en de spiritusbanden. Zonnebrille. Suikerpot. Hier, hier, de wasbak. Zag met. Waarom waterkruik? De bijl. Uh, ik kom pas. Goed, moment, moment, hoe laat heb jij het zien? Uh, precies, 12 over 8. Holoogjes gelijk zetten. Uh, ja, alles klaar? Alles klaar. Hond ook aan boord? Hond ook aan boord. Opgelet, attentie alle posten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Contact! Dit kan niemand je afnemen, hè. Kijk eens, wat een uitzicht, jongens. Mm, het is prachtig. Pap, mm -hmm. ik zag een regendrop. Waar? Op de vooruit. Kijk, er is er weer eentje. Oh, dit is een beetje druilerig, liefje. Nee, het is maar een plaatselijk buikje. Zo, op. Ik hou het je wensen. Op, op, op. Het ligt er daar. Ach, nee, hoe kom je daar nog bij, jongen? Ik heb je maar verbeeld. Dat hotel was erg geliefdelijk. En ik het ook iedereen warm aan de zelen. Tja, ik, eh, ik heb zo die picknickmaterieën nauwkeurig snelkeurig bestudeerd hè, en van alle kanten bekeken. En u kunt me geloven of niet, maar eigenlijk is er maar één goede manier. Luister, na lunchtijd, hm, op een zaterdag, staat u bedachtzaam van de tafel op. Lopen? naar we toe? Zomaar, voor het lieve vaderland weg. Een blokje om en dan weer terug om thee te eten drinken. Oh. Ja, goed. Papi, gaan we een picknickje uh, uh, uh, uh, uh, uh. Waar gaan we dan heen, pap? Oh, zomaar blokje om. Laten we maar niet te ver gaan, Roderick. Wie weet komen we nog in een buitenrecht. Ja, dat is, dat is heel goed mogelijk. Misschien wel in een sneeuwbuik. De weersverwachting was ook niet zo daverend. Nee, nou, laten we maar... Dan maar. Gaan, hè. Laat de rommel maar op tafel. staan, nou, zeg, vinden we straks wel, Ja, hè? best. Ik hou vast mijn mantel. Mag dat mee. mee? Oh, ja, voor het ogenblikje. Dat is best, dat is nou, dat dat We zullen ja. heus wel een bui op ons kop krijgen, vrees ik. Oeh. Oeh, oh, Nou, oh, nou. Is die zon even warm, zeg? Oeh. Het Oef. bijna. Mam. Mag ik mijn jasje uitdoen? Ja, Roddy. Maar wel je bloesje aanhouden, hoor. Anders verbrandt je te veel. Kijk eens even, jongens. Wat een pracht van een uitzicht. Och. Je kunt zien. Oh. Ja. maar één ding ontbreekt ons dus nog. Dan zou ons geluk volmaakt zijn. Wat dan? Iets te eten. Oh. Kram van de honderd. Ja, ik ook, man. Hadden we dan maar wat meegenomen, ja. Biscuitjes ja. of zoiets. Oh, Ja. Daar komt de man aan. Waar? Gelijk? Er komt iemand deze kant op. Dan ben ik van niet wat hij van ons moet. Zegt, zou er geen veldwachter zijn of zo? Oh, ik hoop niet dat we hier vandaan moeten. Prachtig weer, hè? Hè? Ja. <laughs> Zegt u dat wel, meneer? Ja, ik zag u wel. Vanuit de verte. Ik dacht zo bij mezelf. Die mensen konden me wel eens nodig hebben. Nodig huh? hebben? Jazeker. Uit mijn karretje met van alles erin. Karretje, wat voor karretje? Dat klopt, dame. Oh, oh, oh. Of we wat nodig hebben, vaderstel. Lieve man, rammelen van de honger. Wat hebt u bij u? Nou, ik heb nog een paar zo'n zijzenbroodjes. Socijse zo'n mm. zijzenbroodjes. En Zwitserse taart. Zwitserse oh. taart. En reuzeltjes. Tibataanse oh. worstjes. Hou oh, op, hou oh, op. En eierenkoeken. koeken? Oh. hebt u ook limonade? Heb ik ook. Het kan niet waar zijn. Het is toch zo, dame. Weet u wat ik ook nog heb? Nee, nee. Oh. Schuimtaartjes, Schuimtaartjes. Schuim oh, oh, oh, oh. Breng me er naartoe. Ja, ja, en zo gaat dat, mannenbroeders. Het loopt nooit achter door van tevoren te zeggen, we gaan picknicken. Nee, gewoon achterloos van tafel opstaan en zeggen, kom, we gaan een blokje om.